Voor elke stijl de juiste afwerking.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 En ben je klaar voor de 20 allerheetste dancers op aarde? Welkom bij de Hagelnieuwe Global Dance Chart. Deze week op 14, zaterdagavond Wessel, de Global Dance... staat op Radio 538, Osnabrück was vroeger alleen bekend... ...door de uitvinding van de Diepvries-lagroomtaart. Tegenwoordig zijn ze het meest trots op hun Robin Suits. Amber's gaat er twee omhoog met nummer 15. My Body op nummer 11. En dat betekent dat de top 10 van de Global Dance op 538 bijna losbarst. Eerst een snel overzicht van de drie grootste dancehits van vorige week. Number 3. Toen stond Ughel op nummer 3. Oh, numb. numb. numb. numb. numb. numb. numb. numb. Number 2. Sunny Federa en D.O.D. op 2. Number 1. En vorige week voor de zevende week bovenaan, Heaven. Maar hoe staat het op uur vanavond bij Het Antwoord binnen zo'n 20 minuten al hier in de 538 Global Dance Chart. Met nu de vrouw die zegt, mijn grootste angst is om middelmatig te zijn. Taylor Swift in de Remix Store Loud Luxury, deze week op 10. Chart 538 en high five van onze geweldige Global Hitmixers. Dankjewel Leonhard, toch? nieuws Voorhoeg, Kabeldickers, Nick de Roy en de Dizzy DJ. De beat stopt niet totdat we weer de nummer 1 zijn. Vintage Culture gaat er 2 omhoog naar 8. I was standing heating it up 538 vijfdejaarswedstrijd met Duke en Harris. Welke twee artiestennamen had hij bijna gekozen? I had many, many, many names. I had one that was uh, Stufa, which was named after a cartoon cat. Actually, a puppet cat on the comedy show over in the UK. I also had Jimmy Bones, which I think lives in the same sort of world as Calvin Harris. Gelukkig werd het niet Stoever en ook niet Jimmy Bones, maar Calvin Harris released the pressure vorige week nieuw in the Global Ains chart. Nu 7 omhoog, nummer 6. <tied>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 Daarmee op nummer 4538. Dat betekent dat je bent aangekomen bij de drie allergrootste dancehits ter wereld. Het officiële Global Dance werd Erepodium, Wie staat er bovenaan? Dat weet je al van een paar tellen. Eerst Ugel, met brons voor Jamaican Bam Bam op drie. Tony Fordeure was dat op nummer 2. Zaterdagavond, 538, de Global Dance Start. Met nu het moment van de waarheid. Wat is dit weekend volgens de belangrijkste streamingplatforms... Dies is wereldwijd en RadioMonitor.com de heetste dance -hit op aarde. Al het hele jaar is het onbetwiste, populairste dance -hit online, on-air en on-the-floor. En het einde is nog niet in zicht. Want nog steeds voor de achtste week op rij... is de nummer 1 van de Global Dance Start voor Haven en High Run. Number one. En I run. Hallo, hallo Dennis Ruijer. Yo, Wessel, wat doe jij hier? De ja, Armin is een weekje op vakantie. Die zit lekker uit een kokosnoten slurpen. En ik neem graag het roer even over. We hebben nieuwe muziek van Joris Voren, Ferry Ferrykorsten en een uur lang in de hotmix. PLR. Dankjewel, Dennis Ruijer. Yo, thanks, Wessel. En tot zover de Global Dance Chartup Radio 538, samenstelling Chartcom Research. Productie Frank van Hussen. Mijn naam is Wessel van Diepen.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 you daar gaat Harry op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB-brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB-brandstof, dat is pas handig. Pwa, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm bij als het sneeuwt of aanrolt als hij van je fiets waait. of overal kletsnat aankomt. Zo, mok warme chocomel. Ah, maakt de hele je winter goed. Met de MKB Brandstofpas heb je net goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker: Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.